3 sambuka, 4 Safari zij gaat met me mee vanavond. Maakt niet uit dat het je ma is. Oh, oh, oh.